Uh, hij staat uh, op dit moment op uh, 211,24. Ja. Hebben we de gouden olie? Misschien nog de zilver als dat uh, wat interessants heeft gedaan? Ja, dat is wel interessant, ja. Om nou, ja, te beginnen, olie dus flink gedaald. 52,22 dollar nu. Dus uh, ja, vanaf de 60 is het toch een stuk teruggekomen. Maar ja, het lijkt ook dat de economie wel aan het vertragen is overal. En uh, vanuit ook dat Trump hard roept om allerlei renteverlagingen en de beurs ook een grote schuiver maakte.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 Dan heeft dat ook eigenlijk een handelstekort met de rest van de, het land. Want er wordt veel meer goederen geïmporteerd dan er, uh, dan er geëxporteerd wordt. Op zich is dat, uh, hoeft dat geen ramp te zijn. Maar ja, dat, het lijkt er dus op dat uiteindelijk uh, Trump als zin gaat krijgen dat die dollar ook omlaag gaat. En daar zie je.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 als dit allemaal doorgaat, en, ja, waarom zou dat niet gebeuren? Hm, Vooral goudkopen dus. Ja, ik denk dat er uh, ja, een aantal hedges zijn tegen, tegen valuta-devaluatie. En goud en zilver zijn daar twee uh, belangrijke van. Uh, het lijkt uh, een beetje op de Bitcoin ook die kant, uh, die rol een beetje inneemt. Ja, over Bitcoin gesproken. Um, ja, die is uh, een beetje gestegen. Die staat nu op uh, 10.000.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 In de buurt. Uh, je kan er stenen naartoe werpen. <laughs> als je ver genoeg ja, gooit. Ja, tuf afstand, zeg <laughs> <kijk> ik altijd. <laughs> ja, nee, goed. Uh, ja, je had uh, wat uh, EFL-nieuws. Uh, dus daar staan we een keer even erin gegooid. Want uh, die zou, uh, ja. die, er zou iets gebeuren, hè? Dat werd vor vorige week gemeld.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 uh, een ander geldsysteem en, en, en, en voornamelijk uh, waarschuwt voor uh, pensioengaten. En uh, hij moet vooral voor zichzelf spreken. Dus ik ga niet zeggen wat Albroeren belangrijk vindt. Ja, okay. uh, maar het is niet van het, is niet van het econoom die, die boeken daarover schrijft. Hij heeft een tijdje met uh, ons geld meegewandeld. Dat ons geld nu. Uh, maar daar is hij op een gegeven moment van afgestapt toen hij erachter kwam dat het... Ja,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 ...een vliegveld gekocht worden. Uh, nou okay. goed, dat, uh, dat zijn altijd leuke verhalen. Ik moet het heel even, voordat ik het echt als nieuws ga brengen... ...even zelf checken wat nou uh, waar is... ...en wat nou marketing uh, praat. Uh, ja, maar ik maar dat is het niet Dat wil nog niet zeggen dat nieuwe land het is, hè? Nou, het, wordt, maar het wil ook niet zeggen dat het überhaupt gekocht wordt, Johan. Dat uh, is het voormalige ja, voormalig, uh, militaire vliegveld... ...wat daarin... Uh, nee. Dus nee, dit nee, nou, nee, dus, nee, is een andere. Ja, nee, dit is een veel kleiner vliegveld. Dit is eigenlijk meer een... De andere uh, was al heel klein, het was gewoon een... Een is, het, een, is het meer. Ja. Maar, maar, ze, maar ze hebben wel de rechten van een vliegveld. Dus dat is belangrijk. Um, Oké, okay, maar er kunnen alleen maar één motorige... motoren ah, Ja, Ja, ja, ja. Nee, dat, het, zijn, het is geen verharde baan. Ah, dus, het is voor Dus we kunnen ook niet onze Boeing daar parkeren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Nee, nee, nee. Nee, en daarom kijk...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 ...komt er helemaal niks van. Dus dan heb je weer voor, ieder stijf, voor iedereen voor joker dat je hebt gezegd dat er een restaurant komt. Dus ik wacht heel even af. Je mocht het, uh, dan, uh, het bord uh, niet ophangen omdat ze niet de juiste vergunning hadden. <laughs> ja, nou dus weet je wel het is? En dan is het altijd iemand anders de schuld, Johan. Want het ligt nooit okay. aan degene die belooft dat het gekocht is. Het blijft een beetje het zuiden van Europa. Dus je moet altijd wel een, de juiste ambtenaar omkopen, hè? Niet nou, ja, gedaan precies. te krijgen. <laughs> ja, <laughs> ja, nou, daar wordt dan achter verscholen. En dan zeggen ze: Ja, wij konden er niks aan doen, want het ambtelijke apparaat werkt ons tegen. Nou, als jij weet hoeveel, hoeveel gunstige, hoeveel voordeeltjes dat liever zo af en toe. Uh... In de schoot geworpen krijgen. Maar goed. Zullen uh, dus misschien een... nog ietsje meer terugwerpen? <laughs> ja, nou ja, kijk, je kan. Ik weet wat het is, wat ik nou de laatste tijd. Denk, je kan pas erkend worden. als je andere mensen ook erkent. Nou, mm -hmm. En die vent. die zegt dat hij president is. die denkt, uh, die denkt dat hij. Uh, dat die heel Lieberland in zijn eentje kan maken. en dat hij niemand anders daarvoor nodig heeft. en dat hij alles zelf uh, perfect doet. Ja, nou dan gaat het niet. Uh, aan gaat er niet komen, denk ik. Nou prima, dat is mijn persoonlijke mening. We zullen zien, we zullen zien. Ik hoop heel erg dat die i-gulden e wat gaan doen, Johan. Dan heb ik uh, meer budget dan lieverland bij elkaar. En dan uh, bouwen we ook het zelf, hè? Goed, ja, ja, Zo we hier. Ja, goed. Zo weer. Ja, dat is allemaal leuk dankjewel, droom. maar uh, uit, hè, ja. maar uh, dankjewel, uh, ik... Jij ja, ook, bedankt. En dan uh, volgende week weer, uh, zodra het feestje... Ah, want er is dit weekend nog een feestje. Dat is weer van iemand anders, maar daar gaan we ook naar toe. Dus de komende weken zal ik dan een beetje updates geven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 ik maak er een einde aan. Wanneer was dat allemaal gebeurd alweer? Uh... Uh, december. Vorig jaar. Ja. Yeah. Ja, natuurlijk net in dat dalletje natuurlijk, hè? Dan is de Bitcoin helemaal omlaag was gegaan en nou uh, ja, shit, nou heb ik helemaal niks meer, mm -hmm. zag hier niet meer zitten mm -hmm. en uh, nou ja. ja. Het is nog lager gegaan toch? Want het, is, het heeft eindelijk op 6.000 gangen en toen is het nog naar 3.000 teruggekomen. Uh, ja, dat was voor december, dat is december vorig jaar. Uh. Ja? ja. Maar goed, ja. Uh, we hebben nog veel meer berichten ja ook uh, andere mensen zijn er geld kwijt in rotterdam waren een aantal mensen een uh, cash uh, kwijt hè van dus <laughs> ja. paar mannen in uniformen tegen en uh, weg was een doo -doo. Het is het gewoon uh, preventief fouilleren in rotterdam levert anderhalve ton op dus het duidelijk de telegraaf schrijft dit ja, vanuit het oogpunt van de van de, de, heer, de politie die dit binnen harkt van de burger dus je moet niet denken dat de telegraaf vanuit het zichtpunt van de burger uh, ja. uh, bekijkt maar uh, nee ze zijn gewoon in Rotterdam-Charleroi. En daar zijn ze wel mensen gaan fouilleren? En ja, dit is Ze Rot Rotterdam-Saarlozen. <laughs> Saarlozen. Ja, uh, <laughs> op zijn Rotterdamse. Hè? Ja, en, uh, je hebt gewoon mensen 159.000 euro bij elkaar afgepakt, nou, zo'n leuk dagje harken. Maar ja, dat dus was een er staat dus een foto bij met al tientjes, vijftigjes, twintigjes en zelfs een aantal vijfjes. Dus het is gewoon 5 euro het in zijn portemonnee, hartstikke idee, Rats. en het is voor ons. Maar als die uh, met mensen leven. nou geen uniform aanhouden, dan was het gewoon zakkenrollen, toch? Ja, nou ja, zakkenrollen is ik wel specifiek als je doet, terwijl iemand het niet doorheeft.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 en zei, nou, Je kan het teruggeven als je er een verklaring voor weet te vinden. Zei, nou, verklaring, een verklaring, uh, ja, verklaring, <laughs> verklaring. Ja, hoe moet ik het daar? Nou, ja. Ik geloof dat ik dit vijfje heb teruggekregen toen ik een uh, salade kocht bij de Albert Albertijnen met de 50 betaalde. Uh, ik heb het net gepint. Jij heeft u het pinbonnetje? Nou ja, niemand neemt het pinbonnetje. <laughs> nee, <hij>, uh... <laughs> dat dus kan toch niet bewijzen. uit. Uh... <laughs> ja. Dat had een mooie bijvangst, mooie bijvangst. In ons gebied mogen we regelmatig met toestemming van de officier van justitie preventief fouilleren. Oh, nee, maar het is met officier van justitie toestemming. Nou ja, dan is het oké. Okay. Dan hebben ze ook wel tussen mijns Heer en Lara dan. Dit, dit resulteerde in een onverklaarbare bedrag van 159.000 euro. Beide personen aangehouden en het voertuig in beslag genomen. Ja, het zijn wel, het zijn wel een paar mensen die dat geld bij zich hadden. Maar ik denk dat dat toch niet helemaal toevallig is. Hè? Dat ze gewoon uh, maar wat uh, ja, gaan fouilleren. En dat ze dan toevallig iemand met een hele hoop geld vinden. Ja, je, je step kan ook gewoon afgepakt worden. Hè? <laughs> ja. Als, tenminste, als die elektrisch is. Ja, en niet gekeurd, ge ge hè. Want het is, uh, heeft geen type goedkeuring. Als je elektrische step hebt van uh, Xiaomi, of dat geloof ik, het uh, bedrijf. Dan, uh, ja, Xiaomi. En dat was bij dat type van Xiaomi was, was geen goedkeuring. Dus nou, hop, nemen we gewoon uh, in beslag, zoals dat dan heet. Het voertuig, tussen aanhalingstekens, Ik werd in beslag genomen. <lacht> dus de step wordt afgepakt. Dat is wat mijn kinderen ook doen, dus. kinderen een step afpakken. Niet goedkeuren dat wil zeggen, het bedrijf had natuurlijk een Nederlandse ambtenaar niet omgekocht. Uh. Nou, die moet allemaal door de Rijksdienst voor het wegverkeer heen. Maar ik denk dat als je een step verkoopt, dat je niet vermoedt dat je daar in Nederland een type goedkeuring voor moet aanvragen. Uh.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 En de helm op. <laughs> en voor en achter licht. En een blauwe. Ja, je moet ook een helm dragen. Ja, hadden een helm als die zo harder dan kan, 25 km per uur. Een speciaal kentekenplaat. Oh, maar ja, maar ja. Mm -hmm. welkom in Nederland. Mm. Maar uh, we hebben nog meer berichten. Uh, ja, want we worden. Uh, even kijken. Oh, ja, we worden ook nog op andere manieren beroofd. Uh, ja. Want. Uh, kijk hoor, als je goed overkomt.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 Maar ook het checken of er risico bestaat op financiering van terrorisme. Nou ja, dat is natuurlijk niks, dat is hmm. totaal nul, het wordt even bijgenoemd om, uh, om, de, om de burger uh, over de streep te halen. We de pedofielen ook al genoemd en uh, <laughs> ja, meer, uh, ja, ja, ja. <laughs> het bekende rijtje. <laughs> ja. En <laughs> <and> Human Trafficking. <laughs> maar, uh... Ben je taxichauffeur bij Uber? Bij Uber yeah. Human Trafficking. Yeah. <laughs> human Trafficking, buschauffeur. <laughs> Mogelijk volgt er een boete van de DNB, maar daar is bij de bank nog niet zo bekend. Um, maar ja, dan moeten ze dus al die, al die uh, mensen gaan doorlichten. En dan staat er, ABS steekt 114 miljoen euro in een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar de verdachte transactie.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 En allemaal in ja. Slovenië wonen. Oh ja, ja, ja dat, dat weten de luisteraars nog niet. Maar ik uh, zag een leuk filmpje. kun je op bitcoin.com zien. Het gaat trouwens over Bitcoin Cash. Daar kan je gewoon in super, een van de grootste supermarkten. Daar kun je gewoon uh, betalen. Met, afrekenen met uh, Bitcoin Cash. Ja. Dus uh, als je nog heel veel crypto hebt. En je bent de Nederlandse banken zat. Dan uh, kun je gewoon lekker naar Slovenië gaan. En daar kun je lekker met je crypto uh, boodschappen doen. Maar je kan in Nederland ook trouwens gewoon met uh, thuisvoorzorger.nl.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 En, uh, en dan hebben, kunnen ze ook niet van cash uh, contant geld leveren. Dus ja, wat, uh, die, die zullen dan ergens voor de Nederlandse bank op de stoep gaan leren. Ja, die worden natuurlijk allemaal gered, hè? Die mogen gewoon een oog. Oh, dat moeten ze niet meer voor zichzelf niet. kunnen. Nee, ze kunnen niet meer voor zichzelf verzorgen. Dus er komen een soort overheidsproject, een soort voedselbank, waar ze allemaal uh, wel, wel net, net nog even in leven gehouden kunnen worden. Dan heb ik knietjes ja. dan de overheid moeten danken dat uh, deze gunst aan hun bewezen is. Er is een voedselkaart waar je mee in de supermarkt kan betalen, waarschijnlijk. Uh, uh, uh. En dan kan je net een minimale hoeveelheid voedsel van kopen. Nou net ja, dat is een in Amerika ook al die, EB, die EBT-kaart of zo. Uh. Dat is van de 40 miljoen mensen die daar zo'n voedselbonnenkaart hebben. Er zit ook weer een leuk handeltje hier, hè? Hm. Ja, ja we hebben we een keer eerder bericht over gehad dat, dat die dingen ja. uiteindelijk meer waard werden omdat die ja. hier eh, andere mensen wilden dat we in hebben. Nee, de werden de strippers ja. betaald met voedselbodden. Uh, voedselbollen. Ja. Ja. Of daar kon, kon je als uh, kon je betalen als klant met voedselbollen, ja. de stripclub. Ja. Misschien was die, dit uh, wel de, de inspiratie voor wat Amazon en Walmart nu aan het doen zijn. Maar die ja. willen nu ook met hun eigen coin gaan komen. Dus, uh, yeah. Ja, natuurlijk Facebook was er al mee begonnen en uh, Walmart heeft een patent gevraagd en uh, die wil ook uh, met crypto. En dat wordt zelfs specifiek bijgezet voor mensen die geen bankrekening hebben. Oh. So they they're using a digital currency low income households that find banking expensive. Ja, banking is natuurlijk expensive omdat er duizenden mensen de hele tijd al je transacties nalopen te gaan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 Uh, lijkt me duidelijk dat, dat als, uh, als vrouw zou ik dan gewoon de blauwe verpakking nemen. Ik hoorde hier voor het eerst, eh, ja, jaren geleden had ik een vriendin en die, uh, en die vertelde me dat. Van, uh, die kocht gewoon steeds de, de mannen spullen eigenlijk. Hoor. ja met me goedkoper uit en het is gewoon hetzelfde. Ja, dus ja dat was al twintig jaar geleden. Dus, uh, ja, dat wordt ja. ook bij de kapper betalen ze en meer. Maar ja, een, een knipactie bij een kapper. De meeste mannen zullen ook zeggen van ja.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 Ja, ja, ja, Zeg ik nou iets verkeerds? Eigenlijk betaalt die man me toch, dus. dus het is geen pink tekst, maar het is toch een blue tekst. Uh, ja, het punt is ook, ze willen dat ervoor betalen. Ik bedoel, uh, als ze het ja. allemaal te duur vinden, ja, dan zegt die vrouw ook van ah, ik ga die niet kopen, ik vind het gewoon te duur. Uh. Ja, dan, ja, het is ook zo dat als mannen naar een, weet ik veel, oude oh, toiletten uh, op zoek zijn, dus, oh, deze is goedkoop. <laughs> ik zag zo'n plaatje, zo'n zo grappig, sorry, zo'n man en een vrouw kopen shampoo. <laughs> en dan zie je die man bij die shampoo staan: Oh, je kan er ook het tapijt, tapijt mee reinigen en de auto mee wassen. Geweldig! <laughs> en, uh, <laughs> ja, vrouwen die willen beheren, weer het idee hebben dat ze dat. Dat een hoge prijs ervoor betalen is, is, is, betekent dat het goed is. of dat zij het waard zijn of zo. Of dat soort dingen. Uh, ja. ja. Denk ik hoor. Maar dit is ook maar uh, psychologie van de koude van grond, natuurlijk. Maar, ja. Ja. maar uh, ja, we hebben ook goed nieuws. Dijsselbloem. <laughs> <laughs> ja, ja, je mag het gaan raaien. Is dit geworden? Nee. <laughs> Europa is een rampenswaard gebleven. <laughs> ja. Het ja, ging van een functie bij de uh, IMF, hè? Ja. de wereld eigenlijk, de wereld is een zwaarst gebleven. Het IMF voorzitterschap, En ja, dat is ja. natuurlijk waar die Lagarde weggegaan is, die gaat naar de ECB toe. En hij had zich daar opgeworpen, maar hij heeft het verloren van een uh, Bulgaarse vrouw, Kristalina Georgieva ah. net zoals Timmermans. Timmermans, ook van een vrouw verloren. Dus ja, je hebt het idee dat er een soort, soort blue tax is hier, bij uh, hoge functies. Ja. Dat, uh, ja, als je uh, een vrouw bent, dan, dan uh, word je extra naar voren geduwd. We dus, uh, nee, oh, zijn ook wel blij uh, dat het uh, Dijsselbloem niet geworden is. We zijn nog en gaan bent. zeggen van uh, het is niet eerlijk. <laughs> nou, ja het is uh, Dat Timmermans niet geworden is, uh, van de EU president geloof ik was dat. Tot, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Dijsselbloem ja, is ook wel leuk, maar die Timmermans was een hele enge vent. Ik weet niet of ze het in uh, Griekenland uh, ook zo overdenken. Of waarschijnlijk vinden ze Duitsland daar ook een enge vent. Ja, het staat hier ook. De Nederlandse oud-minister van Financiën kreeg steun van onderhand Duitsland en Zweden. maar was minder populair onder de Zuid-Europese landen. <lacht> <lacht> Hij handhaafde toen een sterke begrotingslijn. Ja, dat is ook altijd zo old, hè? Want Ja, als.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 het ging er nog wel heftig aan toe. Dan gaan we naar uh, ja, brexit nieuws, dankzij, ja, positief nieuws jongens. En hey, eindelijk worden we de goed nieuws show. Uh, dankzij brexit, tien nieuwe Singapore stijl tax havens erbij. Ja, uh, tax free ports. Ja. ja, ik heb het idee dat 10 uh, nou ja, uh, nou, havens je zou zeggen, waarom niet alle havens dan zo'n tax free status geven. Ja.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 Ontvlucht, omdat dat uh, ja, nogal tyranniek was, dan zien ze in één keer het licht. En dat was ook in Nederland zo, toen ze uit uh, het Spaanse Rijk gehardvorkt werden. Toen zagen ze ook heel, heel eventjes het licht. <laughs> Niet lang eigenlijk, want als je de geschiedenis hmm. goed bekijkt, uh, was de Gouden Eeuw al alleen maar een paar decennia. Daarna kwam de prins weer en die uh, begon overal uh, weer regels op te gooien. Het is wel heel even sinds het licht, weet je wel. En dan uh, gaat het echt. Amerika goed. ook, hè?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 Er zitten 85.000 Amerikanen in Hongkong, die kunnen eigenlijk gelijk de, de plaat gaan poetsen dan. Want die staan natuurlijk bovenaan de lijst om uh, uiteindelijk het, uh, daar weggemanoeuvreerd uh, te worden. Mm -hmm. En dat gaat natuurlijk de vastgoedsector geen goed doen. <laughs> dat betekent dat uh, altijd, er gewoon heel veel buitenlanders staan, dat is een hele internationale hub. En uh, Dat betekent dat ja, als die allemaal huizen gaan verkopen, dan gaan er hele rare dingen gebeuren. Dus ik denk dat ze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 Er hadden mensen daar al hun dan zeg maar uh, uh, gedeponeerd, ze kregen dan een death certificate en er was bijvoorbeeld een vrouw die, heeft dat dan zo, die was dan aan het woord, die moest dan zo'n uh, doodsverklaring uh, hebben en die had ze dan weer nodig om het pensioen van de overleden man uh, te kunnen krijgen.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 Het gebeurde in ieder geval allemaal in Phoenix, Arizona en in Chicago en in Detroit. Mm. Het, was ook ja, wel een het beetje... zijn wel allemaal arme mensen, want er was ook zo'n vrouw ja. die zei, jij kon de crematie niet betalen en zij boden wat geld aan. Dus uh, het leek me een, een, een goede optie, maar ja, dat had niet verwacht dat ze als target practice zou worden gebruikt. Ja, ze kregen dan uh, sommige mensen kregen dan 6.000 dollar betaald, anderen die zeiden dan 1.000 dollar. Ongelijkheid Sorry? hier. Uh, Ongelijk, ongelijkheid. Eh?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 Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, ik, ik, ik was wel wat reacties en had ook wat libertariërs gepost. Uh, oh, ja, ik wil mezelf ook wel verkopen hoor, mijn lichaam voor zoveel duizend euro. <laughs>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 Want uh, ja, als je, als je, als je zoiets hebt van ik wil niet dat na mijn dood, uh, ik hoor ook voor uh, allerlei proeven van het Nederlandse leger gebruik geworden, dan uh, kun je nu nog even uitschrijven. En sowieso, je krijgt er toch geen geld voor. Had jij ja. je al uitgeschreven? Ja, uh, nee, ik heb me ooit wel afgemeld daarvoor, maar er is weer een of andere nieuwe wet gekomen, hoor, dat je default aangemeld bent. En dat papiertje vond ik onlangs in de poststapel uh, terug. Niet, uh, niet opgehandeld, nee. Okay. Maar dus ik heb wel het idee dat de kijk... overheid graag wil dat je donor wordt, omdat uh, dat ik, dat ik maar beter niet kan zijn. Ja, sowieso, je krijgt toch geen geld voor. Dus, uh... Ja, maar je kan wel voorstellen dat je mensen mee kan helpen ofzo. Dan, dan, ja. ja, dat wordt ons voorgehouden. Ja, dat, uh, <laughs> dat zal wel. Je weet niet ondertussen, we, we er allemaal... Uh, lopen ze pang pang pinna pinna op je lijkt te doen. Ja. Yeah. <laughs> <laughs>